We hadden in der tijd toch een commissie pastoors die de ruimtelijke ordening zou herzien. Waarom horen we daar niets meer over? Iedereen noemt dat maar de commissie pastoors. Er is nooit een commissie pastoors geweest. Ja, de commissie ruimtelijke ordening dan? Er is een commissie ruimtelijke ordening geweest, ja. En die is tot de conclusie gekomen dat de wensen van de verschillende afdelingen zo tegen, tegenstrijdig zijn dat ze ervan heeft afgezien om voorstellen te doen. Daar wilde ik het nou juist over hebben. Als de Rijksgebouwendienst hier toch aan het opknappen gaat dan zouden ze op de derde verdieping een paar kamertjes kunnen maken. Want daar staan aan de achterkant drie kamers leeg. nu Hans Wiegersma niet vervangen wordt. Als Bekenkamp tenminste naar de voorkant wil verhuizen... is dat zo gek om voor te stellen? Als daar geld voor is... kunt u dat met de Rechtsgebouwendienst opnemen? Dat is goed. Dan is dat geregeld. Meneer Pastoors? Nee, ik heb nog iets. Ja? Ik heb net het jaarverslag gezien... en daar staat een andere tekst in dan ik in de tijd heb ingeleverd. Kunnen we voortaan de kopij niet nog eenmaal te zien krijgen... ...voor die naar de drukker gaat? Wat jaarverslag? Ik weet nog geen jaarverslag. Dat staat tegenwoordig in het jaarboek van het hoofdbureau. Maar dat is toch nog niet verschenen? Het jaarverslag van 1982. Wat is daarmee? Daar staat een andere tekst in dan ik in de tijd heb ingeleverd. Dat kan niet. Het enige wat ik daaraan doe... ...is enige plak- en knipwerk. Dat moet dan op de zetterij gebeurd zijn. Maar een zetter gaat zo'n passage toch niet zelf veranderen? Blijkbaar wel. In ieder geval heeft het geen zin de kopijn nog een keer rond te sturen. Wat op de zetterij gebeurt, valt onder verantwoordelijkheid van het Hoofdbureau. Meneer Pastoor. <coughs> Engelien heeft me gevraagd om u allemaal de groeten over te brengen... en hartelijk te bedanken voor de cadeaus. Moeder en tweeling maken het goed. Wat heeft ze van ons gehad? Na interne overleg hebben we haar een biefstuk en een fles wijn gegeven... en het oudste kind een knuffel, omdat het nu plotseling twee broodjes erbij heeft. Uit het lieve leedbordje uit het lief- en leedpadje. Ja. Waar dat al niet goed voor is. Jaarverslag 1982. Maar een zetter gaat zo'n passage toch niet zelf veranderen? Blijkbaar wel. De zin over de dood van Edres... waarmee hij zijn jaarverslag geopend had. Tot onze ontsteltenis maakte Edres... Op 16 september een eind aan zijn leven. Was door Balk verplaatst naar het algemene gedeelte en verandert in de veel ambtelijke mededeling dat het overlijden van E.R.S. voor het muziekarchief een gevoelig verlies betekende. <tie> <tie> Wilt u die rotzooi op het portaal meteen opruimen? Anders hebben we genoodzaakt u te verwijderen. Ja, het is hier misschien een beetje een rotzooi, maar mijn broer is gisteravond geweest en toen hebben we nogal zitten zuipen. Het was me niet opgevallen. Nee hoor, het gaat best. Dat dacht ik toch ook. Willen jullie misschien koffie? Ja. Graag. Oh, Roodje is dikker geworden. Ja. Neem die kwalijk, ik heb gemorst. Dat geeft toch niet? Geeft even aflegen. Niet. Nee. En uw eigen koffie. Nou, de koffie is erg lekker hoor. wel. Oh, gelukkig. Zo moet het toch ook. Hoe was het bezoek aan de psychiater van de sociale dienst? Oh, dat is afgelopen. Hoe bedoel je? Ik hoef niet meer te komen. Waarom niet? Omdat ik definitief ben afgekeurd. Wat gek. Ja, dat vond ik nou ook. Zomaar een half miljoen afgeschoven. En je hebt niet gevraagd waarom? Dat is mijn verantwoordelijkheid toch niet? Ik was er eigenlijk nogal ondaan van. Kom dan. Zwartje. Wat heeft hij zich gekrapt, hè? Ja, dat is van de vlooien. Ik, ik weet ook niet wat ik daar tegen moet doen. Nou, misschien is hij allergisch. Dat heeft Josephine ook. Uh, waarom was je daar eigenlijk ondaan van... omdat ze je afgeschreven hebben? Ja, zoiets denk ik. Je wilt dat er aandacht aan je voor besteed. Ik dacht dat ze dat toch wel verplicht waren. Vind je niet. Ligt eraan hoe je het bekijkt. Ik zou jullie die groene nog teruggeven met dat artikel van die ex-psychiatrische patiënt. Hoe vond je dat artikel? Het lag me niet zo. Nee, ik dacht dat je jezelf daar wel in zou herkennen. Omdat ze zich ook even laten opnemen. Om de manier waarop ze haar motieven analyseert. Slachtoffer willen zijn, verzorgd willen worden. Misschien omdat ik die behoefte niet ken? Maar jij bent nou juist een voorbeeld van iemand die verzorgd wil worden. Je bedoelt de WHO? Ik heb niet graag gedacht, maar ja, ook de WHO. Dan verdring ik dit zeker. Als ik over jou een boek zou schrijven... Ik zal dat niet doen, maar... Als ik dat zou doen, dan zou ik je tekenen als iemand die in de eerste plaats verzorgd wil worden. Onbegrijpelijk dat je jezelf in zo'n stuk niet herkent. Helped. En wat ze zegt over dat schuldgevoel tegenover de derde wereld, Herken je daar ook niet in? Nee. Maar je kent toch wel irritatie over de aandacht die anderen krijgen? Hm? Misschien, maar daar denk ik dan liever niet over. Frans hoeft toch niet hetzelfde te vinden als die vrouw? Nee, dat vind ik nou ook. Hm. Niks hoeft natuurlijk. Ik heb van mijn broer een flesje wijn gehad. Zullen we dat eens openmaken? Ja, lekker. Dat is het krijgen? Het is een overcomplete Neuf du pape die hij ergens op de kop heeft weten te tikken. Hm. Lekker. Ja, dat vind ik ook wel. Wat was dat eigenlijk voor een psychiater? Hoe bedoel je? Aardig, niet aardig? Menselijk, onmenselijk? Het was een vrouw. Verder eigenlijk niets. Maar dat het een vrouw was, kon je zien? Ja. Het is allerschappelijk zoals je daar behandeld wordt. Ze hebben hier deze trap. Je moet met de lift naar de vijfde verdieping. Je zult toch maar kluisvrees hebben. Ik dacht dat het een oud schoolgebouw achter de oude rij zaten. Nee, ze zitten nou in de Biemoutstraat. Als je uit het raam kijkt, zie je het belastingkantoor. Wat je hier krijgt, moet je daar weer brengen. Het is of ik je broer hoor. Ja, maar het is wel zo. Ze hebben je ook alweer 30 gulden op mijn uitkering gekort. En mijn broer hebben ze nog erger gepakt omdat ze ontdekt hebben dat hij nog een huis heeft dat hij niet heeft opgegeven. En wat doet hij nu? Ja, nu zit hij in zijn huis in Frankrijk, maar als hij terugkomt gaat hij er werk van maken, want hij pikt het natuurlijk niet. <lacht> als ze zo beginnen pakken ze me straks mijn spaargeld ook nog af. Dat zou niet zo onredelijk zijn. In een socialistische maatschappij betalen de spaarders de lasten van de zwakken. Nou, en... zo zie ik het niet. <lacht> en het is niet eens je eigen geld, want je hebt het op je uitkering gespaard. Dat is net als ambtenaren die klagen over de hoogte van de belastingen. Ja, dat heb je al eens meer gezegd. De enige die het recht heeft op de belastingen te kankeren, is de man die de derde wereld op eigen kracht bestolen heeft. En die daarvan dan wat af moet staan om de mensen die hun handen in ons goed wassen te onderhouden. Ja, nee. Dat verste licht, is dat nou de Utrechtse brug? Nee, dat is halverwege. En dat rode licht daarachter? Dat is de Utrechtse brug. Maar dat groene is daar vlakbij. Nee, dat groene is halverwege. Dat kan niet. Kijk, nou is goed. Je hebt een groen licht daar in de hoogte. Nou is het rood. Dat is halverwege. Goed, maar daarachter is weer een rood licht. Ook in de hoogte. Nou is het weer groen. En daar beneden is het rood. En daarboven zijn twee... Nou ga ik maar. Dag. Wat Frans vanavond mankeerde? Hij was ergens over uit zijn doen. Hij is nooit erg zindelijk geweest. nu wordt zijn denken ook nog onzindelijk. Is toch nog voor onzin om de belastingen te gaan kankeren? Ik heb de indruk dat hij erg onder invloed van die broer is op het ogenblik. Frans is nu eenmaal erg beïnvloedbaar. En dan die onzin dat hij niet de behoefte zou hebben om verzorgd te worden? Niet iedereen is zoals jij. Jij nu altijd op jezelf zit te hakken, daarom hoeft een ander dat nog niet te doen. Het is geen hakken, het is gewoon de waarheid onder ogen zien. Als je dat niet meer doet, dan kun je jezelf meteen opknopen. Waarom moet ik bij de bespreking van de nieuwe vragenlijst zijn? Het is toch mijn niet. onderwerp niet... Het is, niet, het is niemands onderwerp. Daarom, wat heb ik er dan mee te maken? Jij hebt ervaring met vragenlijsten... Van de discussie daarover kunnen degenen die geen ervaring hebben, leren. Ik denk er niet over. Maar... Ik heb geen zin om daar weer een hele ochtend dan op te offeren. Ik ben bereid mijn opmerkingen op papier te zetten... maar ik ga er niet nog eens een paar uur over praten. Maar... Ik heb wel wat anders te doen. Nou, dat is jammer. En je hoeft ook niet te proberen om mij over te halen, want ik doe het niet. Maar dan moet je het niet doen. Ik kan je niet dwingen. Het is telkens weer wat anders waarvoor hier een beroep op je wordt gedaan. Ik heb me voorgenomen om daar niet meer aan toe te geven. Ja. Ik wil nu eindelijk wel eens aan mijn onderzoek. Uf. Maar is dat nou wel wetenschap wat hier gedaan wordt? Natuurlijk is het geen wetenschap. Dag Maarten. Dag Alt. Ik heb het artikel van Rienu ook gehad. Ik heb het gezien. Gelukkig mee. Dank je. Hoe was de vergadering van de boerenhuisclub? Genoeglijk. Van de tien artikelen die zijn ingezonden voor het jubileumboek hebben er zes afgekeurd en twee teruggezonden ter verbetering. Ja? Het was een slachting. Wie zit er daar elkaar weer in? Van der Land, het mannetje en ik... en Piet van Dijk de secretaris. Het artikel van Rie telde 42 bladzijden... en dan nog zes bladzijden in De eerste 17 had hij al gelezen. Na zijn kritiek had ze er niets aan veranderd. De rest deed hij anderhalf uur. Vervolgens begon hij opnieuw... Ik denk dat de stapel klap op de daarnaast voor die aantekeningen maakte. Bij tussen de ging hij twee keer naar beneden om koffie te drinken... en liep hij tussenmiddag zo'n rondje langs de Amstel. Ten slotte tikte hij zijn aantekeningen uit... en voegde er nog vier of vijf suggesties voor verder onderzoek aan toe. Toen hij daarmee klaar was, was het vier uur. Hier is mijn kritiek. Heb jij in de tijd een doorslag gemaakt van jouw kritiek? Wil je die lezen? Ze zal denken dat we het van elkaar hebben overgeschreven. Ja. Wat doe je nu? Aan haar geven, natuurlijk. Je moet er wel rekening mee houden dat ze Freek en Mark helemaal voor zich heeft ingepand. Die mannen zijn tot alles in staat. Ik ben er niet voor bang voor.